1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Philipsgebouw VH tegen de vlakte. Kopstukken beloven andere toonverkiezingscampagne. En burgemeester Wolfsen bedreigd door criminelen. Het weer zonnige periode en ook stapelwolken. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Morgen vrij veel bewolking, ook af en toe zon. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperatuur 21 graden.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 we staan hier nu toch alweer een seconde of vijftig te wachten. En dat is nog niet gebeurd. Ja, En als dat niet gebeurt, wat dan? Ik heb geen idee. Ik hoorde net iemand van de gemeente zeggen, ze hebben we wel een probleem. Want er geldt een noodverordening tot kwart over één. Dat betekent dat de boel hier in de omgeving is afgezet. 40 huizen zijn ontruimd. En daar heb je een noodverordening voor nodig. En die geldt tot kwart over één. Dus uh, ik denk wel werk aan de winkel in Eindhoven, want of die noodverordening moet langer gaan gelden als dat gebouw hier instabiel blijft staan. Wat ik me kan voorstellen, want het staat wel een beetje schuin, uh, dan zal toch iedereen uit de buurt moeten blijven voorlopig. Ja, dan is het ook zo gevaarlijk dat ze niet meer op hun gemak naar binnen kunnen om uh, nieuwe explosieven aan te brengen. Ik zou het niet in ieder geval doen en dat lijkt mij niet. Maar ik neem aan dat ze hier toch wel over nagedachten. Dan zal ik eens even naar de heren toe lopen die bij de drukknop stonden. Heren, wat gaat er nu gebeuren? Want u heeft op de knop gedrukt, maar het is niet helemaal naar beneden gekomen. Wij wachten op de springmeester, begrijp ik. De springmeester? Zo heet dat, begrijp ik. Maar ik zou nu niet meer het gebouw ingaan om springstoffen neer te leggen, lijkt mij. Nee, ik denk dat we nou, misschien nog een keer op dat knopje moeten drukken. Misschien helpt dat. U kunt nu op de knop drukken, wat mij betreft, hoor. Maar Ik heb het idee dat dit een symbolische knop was. Maar dat idee had u ook wel, denk ik. Hè? Ik denk dat het zenuwcentrum wel elders is. Nou, Wij dachten toch echt dat dit wel de echte knop was. Want ja, op het is... moment dat wij hem echt op de bodem houden, sprong hij ook. Als u dat idee hebt, vind ik dat ook ja, goed, prima. Hè? Laat het wij, daarop ja. houden. Ja, wij, maar het is niet geheel gelukt. We dus hebben het wel over eens. Ja, dat, dat kan wel. ik niet ontkennen, nee. Ja, nee. nee. Nou, er staat dan hier iedereen... Is, uh, gelegenheid, misschien volgende week weer. Het zou een leuke zaterdagbijeenkomst zijn, toch? Ik bedoel, er zijn heel veel mensen op afgekomen. Ik liep net rondom het gebouw en er zijn ook heel veel oud-medewerkers van Philips. Die hebben met Frits Philips nog in het gebouw gewerkt. Die hebben de fantastischste verhalen. En die zeggen, ja, hier met dit gebouw van Philips verdwijnt wel weer een stukje geschiedenis van Eindhoven en Philips. Dus het wordt ook zeker wel betreurd door heel veel mensen. Maar goed, de woningbouw rukt op. De grote kantoren, dat is verdwenen. Het hoofdkantoor van Philips is al lang niet meer in Eindhoven, staat in Amsterdam. Dus dit stukje geschiedenis vond iedereen hier toch wel beter dat dat tegen de vlakte ging. Maar dat geldt niet voor veel oud-medewerkers van Philips. We gaan afwachten wat het vanmiddag hier gaat worden. Het staat nog gedeeltelijk: de springmeester moet uitkomst brengen. Theo Verbrugge, dankjewel. Na een politieke week van geruzie over cijfers en beschuldigingen... over halve waarheden, hele leugens... moet het nu over de toekomst van Nederland gaan. Dat zeiden Diederik Samson van de PvdA... en Sibrand Buma van het CDA vanochtend... in het Radio 1-programma Tros Kamerbreed. Margreet Boer, kiezen ze echt voor een andere weg? Ja, deze heren willen dat echt, Samson en Buma. Ze willen af he, van die discussie over cijfers achter de komma, maar ook over een discussie over uiterlijkheden... of Samson nu wel of niet een stropdas draagt. Uh, het moet dus gaan over dat achterliggende verhaal... wat is de toekomst van Nederland als je op de Partij van de Arbeid stemt... op het CDA of op een andere partij. Dus toen Samson van de Partij van de Arbeid vanochtend de vraag kreeg... over de maximumsnelheid in ons land, he, die uh, op veel plekken 130 is geworden... gaat hij die snelheid terugdraaien als de Partij van de Arbeid in de regering komt? Nou, dat is nu echt iets wat hij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 en Samson draagt opeens pakken... en uh, de PvdA is een speler geworden op links. Maar Buma die wil het niet over personen hebben. Dat zei je ook in Kramer Kamerbreed. Het gaat niet om mij of, of ik de held ben. En ik denk dat Diederik Samson er ook over denkt. Het gaat om het land waar wij een toekomst voor willen. Het gaat mij niet om de kleur van de stropdas op de foto...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 Als ik aan mensen vraag, waar houdt u zich nou mee bezig? Dan vragen ze zich af, hou ik mijn baan nog? Ja, duidelijk is zo dus, dat de Partij van de Arbeid en het CDA... de toon in de campagne proberen te kantelen. Zij willen echt wel gehoor geven aan de roep van de kiezer... die iedereen wel duidelijk hoort van, waar sta je nou voor als partij? Wat wil je met de zorg? Wat wil je met de arbeidsmarkt? Nou ja, vanochtend op de radio hebben ze een poging gedaan. En de vraag is nu dus of ze dat samen met de andere lijsttrekkers volhouden... als er de komende week weer allerlei tv-debatten op de stapel staan. Goed, vanochtend gedebatteerd op de radio. Wat gaan ze verder doen vandaag? Nou, vandaag, zaterdag, echt een uh, dag om campagne te voeren op straat en op de markt natuurlijk. Dus ze gaan naar uh, de kiezer, vooral op die uh, geëigende plekken, hè, de markt en, uh, en uh, de winkelstraten. En daar willen ze horen wat hun, uh, hun vragen zijn, de vragen van de kiezer. En natuurlijk gaan ze folders en ballonnen uitdelen om de kiezer te overtuigen dat ze op hun partij moeten gaan stemmen. Margreet Boer, dankjewel.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 In 1961 werd het middel uit de handel genomen. Voormalig NMA-topman Pieter Kampfleisch heeft via zijn bevriende relaties binnen de rechtelijke macht... geprobeerd de rechtszaak die tegen hem gevoerd wordt te beïnvloeden. Dat blijkt uit de transcripten van de afgeluisterde telefoongesprekken... waar NRC Handelsblad inzaag in heeft gehad. Oudrechter Kampfleisch staat komende week terecht voor mijn eet. Hij zou gelogen hebben over de aard van zijn vriendschappelijke relatie... met collega-rechter Westenberg en over de contacten met Westenberg in zaken een grote vastgoedzaak bij Schiphol. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. De problemen bij de kerncentrale in het Waalse Tijans... zo'n 50 kilometer van Maastricht zijn groter dan gedacht. Vorige maand bleken er kleine scheurtjes te zitten in het reactorbad. Nu blijkt er ook iets mis te zijn met de betonnen overkapping. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, wat precies is er mis? Ja, die overkapping is ernstiger beschadigd dan al werd gedacht door erosie, betonerosie, een soort betonrot. Het gaat om de buitenste schaal, eigenlijk het dak wat je vanaf de buitenkant ook al ziet, dat is een grote koepel. 1,20 meter dik van gewapend beton. Nou, het was al bekend dat die betonwand een klein beetje beschadigd was. Tot 10 centimeter diep zat daar betonerosie uh, in. En nu blijkt dat dat betonerosie er tot 30 centimeter diep in zit. Veel meer dan gedacht dus. En dat is dus een nieuw probleem voor de centrale... die eerder al haarscheurtjes in het reactorbad uh, uh, bleek te hebben. Uh, en de centrale die vlakbij de luik staat... en dat is niet zo heel ver van Maastricht. In Nederland en Limburg waren daar in het verleden ook al zorgen over. Hoe gevaarlijk is het? Nou, het federale agentschap voor nucleaire controle hier in België zegt dat dit niet gevaarlijk is. Want de reactor ligt al stil. Al een paar maanden sinds die haarscheurtjes in het reactorvat eh, werden geconstateerd. Er zit ook geen nucleaire brandstof eh, meer in. En, en dat aangetaste omhulsel, die betonnen koepel. Uh, daaronder zit nog een andere koepel van beton. Dus nou ja, als er al iets zou willen ontsnappen... dan uh, zal dat absoluut niet uh, gebeurd zijn, zegt het agentschap. Maar er zijn wel uh, zorgen. Die koepel moet natuurlijk wel uh, deugen. Die moet wel goed en, en betrouwbaar zijn. De agentschap voor de nucleaire controle wil dat de producent... Uh, de uitbater van de centrale Electrabel die nu heel goed gaat onderzoeken wat er precies aan de hand is. Ja, volgende week moet er meer geduidelijkheid komen, zegt het federale agentschap. Er zijn ook problemen met een andere Belgische kerncentrale, die in Doel, dus weer vlakbij Zeeland, soortgelijke problemen? Uh, voor zover bekend niet. Um, wel is het zo dat de problemen in Doel vergelijkbaar zijn met de oude problemen in Tihans die al bekend waren, van die haarscheurtjes in het reactorbad waardoor er een klein beetje radioactief water kon weglekken, wat overigens wel weer werd opgevangen in de centrale zelf. Dus daar was volgens de Belgen ook geen gevaar voor de omgeving. Maar het geeft wel aan natuurlijk dat de Belgische centrales, die aan de oude kant zijn, dat die dringend geïnspecteerd moeten worden. Daar zijn ze zich hier nu enorm van bewust. Joris van Poppel in Brussel. De bedreigingen aan het adres van burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht komen uit het criminele circuit. Dat heeft de politie bevestigd, om zo een eind te maken aan speculaties over de herkomst van de bedreigingen. Die speculaties gingen volgens een woordvoerder alle kanten op. Mensen zouden bijvoorbeeld een link hebben gelegd met de asbestzaak. De Utrechtse politie wil verder niet zeggen over de inhoud van de bedreigingen. Burgemeester Wolfsen wordt permanent bewaakt.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 Een terrorist te voet liep bij de ingang van de basis in de provincie Wardak... een bom ontploffen. Meteen daarna ontplofte een truck met explosieven. Een bazaar bij de basis werd grotendeels verwoest. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Sport. Ja, vannacht is de transferperiode in betaald voetbal gesloten. Op de laatste dag verkasten in Nederland 45 spelers van club. Internationaal vertrok er in totaal 543 spelers... van de ene naar de andere club... 34 meer dan vorig jaar. Vanuit Nederland vertrok 119 spelers naar het buitenland. Twee meer dan er gekomen zijn. In de meeste landen kunnen geen spelers meer gekocht worden. Nog wel in Frankrijk. Daar sluit de termijn pas op 4 september. Paris Saint-Germain heeft dus nog alle tijd... om de overgang van de ISC Gregory van der Wiel af te ronden. International is intussen gekeurd... en zal mogelijk later vandaag al door zijn nieuwe werkgever worden gepresenteerd. Rinne Oost heeft bij het wielrijden op de baan een bronzen medaille behaald bij de Paralympics in Londen. Hij deed dat met zijn piloot Patrick Bos op het onderdeel 1 km tijdrit. Oost is sinds zijn geboorte slechthorend en hij heeft een ernstige vorm van slechtziendheid. Er is verkeersinformatie bij de AMB John Bakker. Met file op de A2 van Utrecht naar Den Bos bij de Officer Kerk 309 km door werkzaamheden. Verkeer richting Den Bosch kan vanaf knooppunt Everdingen beter omrijden via Gorkum en Oosterhout over de A27 en de A59. Na A15 vanuit Gorkum naar Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein nog steeds afgesloten na een ongeluk. Daar kunt u omrijden over de Van Brienoordbrug en dat gaat nog wel even duren. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug, 9 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En bij werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... bij knoop het Hooipolder, 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Het slopen van een oud gebouw van Philips in Eindhoven is niet helemaal gelukt. Nadat dynamiet tot ontploffing was gebracht, bleef een deel van het gebouw staan. Politieke kopstukken beloven een andere toon in de campagne en de bedreigingen aan het adres van burgemeester Wolsen van Utrecht... komen uit het criminele circuit. Dit was het uitgebreide NOS Journal. zo dadelijk Tros in Bedrijf. Buurtmoestuin, wijkpark, urban garden, dorpsbos, speelnatuur of geveltuin. In veel Nederlandse buurten wordt gewerkt aan groen. Werk jij ook samen met jouw buren aan een groenbuurtproject? buurtproject?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 Groen Dichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heithuis. Goedemiddag, dit is het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Iedere week bespreken we daar met twee gasten het economisch nieuws van deze week. Vandaag zijn onze gasten George Muller, oud-topman van de Amsterdamse beurs en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten... en econoom Helene Mees, deze week gepromoveerd op een onderzoek... dat de economische crisis in een heel nieuw daglicht plaatst. Allebei hartelijk welkom. Helene Mees, net gearriveerd uit New York, want dat is eigenlijk uw standplaats, hè? Ik ben vorige week gearriveerd uit Beijing. Daar was ik uh, drie weken. Um, daar heb ik veel van mijn onderzoek gedaan. Ik ben ook uh, Chinees aan het leren. En afgelopen dinsdag heb ik mijn uh, proefschrift mogen verdedigen met succes ja en uh, dan heb ik morgen mag ik het nog gaan vieren met al mijn vrienden en familie ja ja dus u bent eigenlijk sinds vorige week al, uh, al in Nederland ja en heeft u hier een pied-à-terre. ik heb een kleine pied-à-terre ja? in Amsterdam ja ja maar het, het wordt New York hè want dan gaat u ook of dat is het al maar daar daar gaat u weer naartoe terug want daar uh, wacht een baan op u aan de New York University ja ik ga maandag uh, terug uh, naar New York en uh, woensdag geef ik mijn eerste college het is uh, Um, Managing Global Economic Crisis is de cursus die ik ga geven. Uh, daarin zal ik uh, ja, beginnen met uh, de crisis, financiële crisis. Dit is niet de eerste die de wereld uh, treft. Dus het begint nee. vanaf de grote depressie. Maar we hebben in uh, Latijns-Amerika en in Azië een crisis gehad. En dan toch door naar uh, de uh, uh, crisis in de Verenigde Staten, de crisis in uh, Europa. De oorzaken waarom de crisis in Europa zo moeilijk op te lossen is. Ja. China, India, de groei en wat dat betekent voor de rol van China de wereld. uit de wereld, daar komen we straks Economie. ook over te spreken, want daar ging ook uw uh, proefschrift over. George Muller is hier ook. Uh, nogmaals hartelijk wel. Ja, dat is ook een onderwerp dat u heel erg aanspreekt, he, die financiële crisis. Ja, ik vind de uh, crisis in de financiële wereld vind ik uh, heel erg interessant. En het is natuurlijk ook, om die te begrijpen, dan begrijp je ook de economie. Dus dat is ook, uh, denk ik, belangrijke leerstof. Ja, u heeft een boek, uh, Het Licht Doen Zien, deze week. Dat gaat ook over, uh, deels over de financiële crisis... Ja. maar ook over uh, de modellen waarmee die crisis niet werden voorspeld... Ja, kijk, mijn stelling is dat, uh, dat de economie uiteindelijk, uh, nadat het een morele wetenschap was en moral science, de economie toch uiteindelijk een soort van mechanica geworden. is. Met heel veel formules die iedereen aannam dat ze waar zouden zijn. Uh, en daarmee werd de, de, de economie eigenlijk waardevrij. En in mijn beleving ook een beetje waardenloos. Mm -hmm. Waardenloos. Yeah. Um, ja, en dat heeft al wel veroorzaakt dat we zo vertrouw, zijn vertrouwen op die, op die modellen, dat we niet hebben gerealiseerd dat de mensen zelf eigenlijk, zou zeggen, toch. ...dieren zijn, die ook in paniek kunnen raken... ...en dan zijn de modellen waardeloos. Omdat die paniek daar niet in zit. Er zit modelen. er niet in, nee. Goed. nee. Um, u u, heeft gezegd, u heeft, komt ook uit de financiële wereld, heeft daar 40 jaar uh, gewerkt. Onder andere topman geweest van Robeco, he, Klopt, he, nog ja. niet zo lang geleden. Uh, topman van de Nederlandse beurs. Um, uh, ja, in dat boek heeft u geen vriendschap op het spel gezet? En nou, ik hoop het niet. Uh, kijk, ik ben eerlijk geweest, ook eerlijk naar mezelf. Want ik heb zelf ook in die wereld ook, uh, natuurlijk een rol gespeeld. Ik heb zelf ook op die modules uh, vertrouwd. Mm. Ik heb tien jaar in Engeland gezeten. En uh, al die handelaren op de beurs gefinancierd. Uh, met al die mooie modules, formules. Mm -hmm. uh, en ik heb er ook altijd op vertrouwd. En ik realiseer me nu eigenlijk dat uh, dat wel een riskant spel was. Goed, uh, we gaan straks uh, uitgebreid verder praten. Want we hebben een heel uur voor uh, deze economie-discussie. Eerst een overzicht. Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Woningcorporaties worden financieel aan banden gelegd. Na problemen bij corporaties als Vestia en recent Wooninvest. Minister Spies van Binnenlandse Zaken. Wat we bijvoorbeeld niet meer willen is dat banken financiële producten aan corporaties mogen verkopen... waarin bijvoorbeeld het wettelijk toezicht, dus het toezicht van de minister... onmogelijk wordt gemaakt. Betekent zo ongeveer dat als je de wet overtreedt... dat de politie geen bon uit mag schrijven. En dan een gevalletje: de een zijn dood, de ander zijn brood. Je zou denken dat er na de ondergang van DSB-bank alleen maar verliezers zijn. Maar er is ook één winnaar, dat zijn de curatoren die een rekening van maar liefst 29 miljoen euro hebben ingediend. Deze 29 miljoen zijn uh, de kosten van uh, curatoren, advocaten, fiscalisten, externe uh, adviseurs. Alles bij elkaar is dat, zijn dat tot nu toe de kosten. Uh, ja, sinds de oorlog of eigenlijk uh, nooit is er een degelijk groot vreesement geweest. Cafébazen zitten volgens Koninklijke Horeca Nederland... in een wurggreep van de bierbrouwers. Nederlandse mededingingsautoriteit moet onderzoeken... of er wel voldoende marktwerking is op de biermarkt. Een officieel onderzoek komt er niet... maar de NMA gaat wel om tafel met de brouwers. Er wordt gesteld dat die markt eh, op slot zit. Eh, volgens mij ligt het iets genuanceerder... in de zin dat er natuurlijk ook gewoon horecaondernemers zijn... die tevreden zijn en niet willen switchen, niet willen overstappen. En ja, die mate van gebondenheid... die verschilt ook per horecaondernemer. Dus er zijn verschillende aspecten... waar we graag wat eh, dieper op in zouden gaan. Ja, over, over de agressie in de horeca nog maar te, te zwijgen. Eh, we weten... Meer over de agressie van winkeldieven. Die gebruiken steeds vaker geweld als ze worden betrapt. En angst voor wraakacties doet 40% van de ondernemers geen aangifte. Sander van Golberdingen van Detailhandel Nederland. Wij gaan massaal voorlichting geven de komende tijd aan onze leden. Maar wij zouden ook heel graag wat extra steun zien van politie en justitie... Uh, en we zouden graag afspraken willen maken uh, om wat vaker 112 te kunnen bellen in geval van een uh, ingewikkelde situatie. En dan tot slot de Telegraaf. Moederbedrijf TMG heeft gratis krant Metro overgenomen. En daarmee heeft de Telegraaf nu de twee overgebleven gratis kranten in handen. Uh, naast Metro is dat Spits. Goed voor de lezer en vooral goed voor de krant, zegt topman Herman van Kampenhout.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 Tot eergisteren was het idee dat professionele partijen met elkaar konden handelen zonder dat ze hoefden te worden beschermd. Maar ja, je ziet toch wel degelijk dat de ene partij veel meer professioneel is dan de andere. Dat zie je zeker bij woningbouwcoöperaties. Dus dat laten we zeggen, minder professionele klanten uiteindelijk ook bescherming nodig hebben. Um, ja, dus, dus, dus op, de, op de beleggingsmarkt worden die woningcorporaties, die dus blijkbaar ook moeten beleggen, uh, ja, de, die worden de, als professioneel gezien. Waard, ja. ja, die werden als, als professionele partij gezien, ja. maar nu uh, zegt de minister eigenlijk: Nou, het is zo amateuristisch verlopen de afgelopen jaren, daar moeten we maar een andere status aan geven. Ja, dus in feite ga je naar een, uh, niet naar een tweedeling, maar misschien naar een, naar een driedeling of een vierdeling toe in de financiële markten, waarbij natuurlijk professionele partijen he, ook beschermd gaan worden door toezichthouders. In dit geval gaat de minister nog een stap verder. Die gaat zelfs het gebruik van derivaten voor een zeker gedeelte verbieden. En dat is natuurlijk wel een inperking van de vrijheid van een organisatie. En dat is wel interessant. Maar er ja. zijn meer dan alleen maar woningbouwcoöperaties. Ja, er zijn natuurlijk heel veel andere organisaties in Nederland... die potentieel natuurlijk uh, derivaten kunnen kopen... en daarmee uiteindelijk ook in de misting kunnen gaan. Ja, derivaten, dat zijn afgeleiden van aandelen? Hoeft niet. Het kan afgeleid zijn van aandelen, maar het kan ook in dit geval zijn het rentederivaten. Dus dan zijn ze afgeleid van, van, van, een, van een renteproduct. En wat koop ik dan eigenlijk? Nou, dan koopt u of, uh, koopt u of verkoopt u een renterisico. In sommige gevallen uh, wil een, een woningbouwcoöperatie die uiteindelijk uh, wil gaan bouwen, die wil het renterisico afkopen. Dus die wil afkopen het, het risico dat gedurende de bouw de rente omhoog gaat. Ja, een soort al... verzekering. Precies, en dat is allemaal prima. Maar als dan plotseling de bouw niet doorgaat en de rente gaan naar beneden... dan zit je op heel veel blaren. Hmm. De, en dat, dat is bij de coöperaties gebeurd? Nou, in, in, in een paar gevallen is, uh, er, is er gewoon ook gespeculeerd. Uh, dus er is veel meer gedaan dan alleen maar het afdekken. En het afdekken moet natuurlijk ook in de toekomst mogelijk blijven. Maar ja, woningbouwcoöperaties zijn natuurlijk uh, zelfstandig uh, uh, gaan, gaan speculeren... Ja, dat is natuurlijk uh, levensgevaarlijk. Ja, een van de bronnen van, uh, of, of een gevolg van de financiële crisis alleen maar um, dit is dit gedrag. Nee, nou, nee, ik denk dat dit een, een, het gedrag is wat je wel hebt gezien in uh, zeg maar het afgelopen decennium, ook in de jaren... Uh, uh, naar de crisis toe. En overigens, uh, even kijken, JP Morgan Chase uh, heeft een mega verlies geleden in het uh, eerste kwartaal van dit jaar. En dan zie je ook, dan gaat het om handel met uh, kredietderivaten. En voor zover dat wordt gebruikt defensief, zeg maar, om het afdekken van risico's, is daar geen probleem mee. Ga je het gebruiken offensief, in feite speculatief. En gaat het je er niet meer over om bestaande risico's af te dekken, maar gaat het je alleen maar omdat jij denkt dat je de markt uh, beter ja, kunt inschatten dan de rest, geld. geld maken met geld. Dan is het wel een probleem. En zeker in het geval van uh, woningbouwcorporaties, maar ook in het geval van banken. Want uh, tijdens de financiële crisis hebben we gezien uh, dat er de, de banken overeind werden gehouden met miljarden, miljarden aan uh, overheidssteun. Dus dat gaat ten koste van de belastingbetaler. En het kan natuurlijk niet zijn dat banken die leven bij gratie van uh, de de, de impliciete dan wel expliciete garantie van de overheid en het overheidsgeld uh, dat die uh, met hun goedkoop verkregen geld daardoor uh, kunnen gaan speculeren en winst te maken en die uitdelen voornamelijk aan het management en aan de aandeelhouders. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is niet de maar bedoeling. Maar wordt dat nu voldoende uh, als uitvloeisel van de discussie daarover? Verboden of ondervangen? Ik vind dat er op het gebied van de financieel toezicht veel te weinig gebeurt. Zeker in de Verenigde Staten. Daar zie je de bankenlobby is enorm belangrijk. Veel van hun winst wordt gebruikt. Niet veel van hun winst, maar een belangrijk deel van hun winst wordt gebruikt de voor lobby. lobbyactiviteit. Ja. De financiële sector is de grootste lobbygroepering binnen de Verenigde Staten. Er is hij natuurlijk wel, is wel een belangrijke wet aangenomen... Maar de bepalingen daarvan zijn nog maar gedeeltelijk uitgevoerd. Er worden niet voldoende uitgevoerd. En je kunt je ook afvragen of die wet überhaupt toereikend is. Ik vind het schandalig dat, ja, dat binnen de financiële wereld... nu alweer zulke megasalarissen kunnen worden verdiend. Ja. Zijn er genoeg, Bijvoorbeeld, want u zit in de Raad van Toezicht voor, van de AFM... de Autoriteit Financiële Markten... die op een deel van dit soort constructies toezicht houdt. Heeft de AFM voldoende middelen? Nou, het, uh, het uh, toezicht op banken, met name ook ten aanzien van de salariskant... die zit voor een belangrijk gedeelte ook bij de, de Nederlandse bank. Ja. Ik denk wel dat we in Nederland. De derivatenhandel valt denk ik onder de AFM? Ja, het gedrag, het toezicht valt onder de, de AFM. Kijk, als je in Nederland kijkt, denk ik dat we wel op de goede weg zijn. Daar wordt echt wel, laten we zeggen, toch er veel druk gelegd op banken... om hun salarissen te beperken. Maar in het anglo-saxische gebeuren, met name in, in Engeland en Amerika... zie je toch uiteindelijk nog wel weer dat het oude gewoontes terugkeren punt dat ik nog even wil maken over Amerika... en dat is natuurlijk wel beangstigend. Ik kijk even naar de Repub Republikeinse Conventie en die Paul Ryan. Ja, men gelooft weer in de hele vrije markt... zonder een, een toezichthoudende uh, uh, entiteit. Free markets. Uh, dus het Greenspan-gedachtegoed is weer terug. Mm -hmm. um, en men is zelfs, gaat zelfs zo ver dat men eigenlijk nu vindt dat die Hank Paulsen een republikein zelf, maar wel iemand die de bankair sector gered heeft... dat het niet goed gedaan heeft, waar we de banken gewoon hadden moeten laten vallen. En dat betekent toch dat, dat het laissez-faire in Amerika weer terugkomen Maar dat misschien is zit daar ook wel wat in, hè? Dat, dat, dat, je, dat je bijna wel moet kiezen voor of het ene systeem... namelijk eh, banken zijn gereguleerd, ook wat Elio Di Rupo nu voorstelt in België... om eh, voorzichtige spaarbanken te maken voor de gewone man... en eh, risiconemende zakenbanken om dat te scheiden. Eh, groot in, overheidsingrijpen, of je zegt ja, we hebben, we hebben een vrije markt, maar als je dan failliet gaat, ook als bank... dan val je om, we komen je niet redden. Ja, maar dan wil ik op één voorbeeld wijzen is Lehman. He, Lehman was een volstrekte merchant bank, had niks met retail te maken. En toen het omviel, was het het begin van de echte grote crisis. Dus zelfs als een financiële instelling die niets met klanten te maken heeft, omvalt... kan ja. het een systeemrisico vertegenwoordigen. En wat we nu dus zien, is dat de bankaire instellingen zo groot geworden zijn dat het kan niet meer falen, dat mag niet meer falen. Neem Citicorp als voorbeeld, maar ook een aantal andere bankaire instellingen. State Street is een goed voorbeeld, de, de, de crisis binnen één zo'n concern betekent is, een systeemcrisis. Ja, en dat betekent dus in feite dat toezichthouders regels moeten opstellen... om te zorgen dat als die bank omvalt, of dat ze ze helpen... of dat ze ze heel snel uit elkaar rafelen en weer op de, op de been zetten. Dat het gedrag nog altijd niet bij iedereen verbeterd is... blijkt wel uit de opening van het Parool vandaag. De staat blundert met derivaten, koopt het Parool. dreigt voor 100 miljoen euro het schip in te gaan... door een blunder van rijksambtenaren met de handel in derivaten. Die, hebben voor die rijksambtenaren hebben voor 11,2 miljard euro... teveel aan contracten afgesloten met die afgeleide producten... waarmee ze de staat wilden behoeden voor renteschommelingen. Daar heb je hem alweer. Maar die verkeerde inschatting heeft volgens het ministerie van Financiën... voor zeker 100 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat kan nog oplopen tot 170 miljoen. Het ministerie geeft toe dat er operationele fouten zijn gemaakt. Ik wist niet, waar, waarom zou het Rijk uh, dit soort derivaten kopen? Moet u aan het Rijk vragen? Uh, blijkbaar willen ze rent renteschommelingen afdekken. Ja. Er zijn natuurlijk toch wel degelijk heel veel rijksprojecten... waar men uiteindelijk calculeert met een zekere rente. En als dan die rente ja. in feite op dat moment uh, niet meer bereikbaar is... willen ze dat op een secureren met een contract... Ja. Dus ik kan me voorstellen. Secureren ik dus, dus inderdaad een beetje veiligstellen. Veiligstellen. Mm -hmm. uh, maar ja, waar dit precies vandaan komt, uh, is mij niet bekend. Nee, dit komt, net, dit komt eigenlijk net uh, naar nee, buiten. Maar je vraagt je wel, want de staat kan voor heel weinig rente lenen op dit moment. Want ja, Dan wordt nee. vertrouwd op de kapitaalmarkt. En dan is het toch eigenlijk onzin om nog ook weer? Ja, wat dat ik wel ik een beetje flauw vind in die discussies altijd is dat ze gaan uitrekenen hoeveel het gaat kosten. Maar de staat is de grote, uh, heeft een grote voordeel bij hele, de hele lage rente. Er wordt nu een discussie gevoerd over het feit dat de pensioenfondsen tekorten hebben. Maar die tekorten worden veroorzaakt door de uh, lage lange rente. De staat, de overheid is de hele grote uh, partij die daar heel erg veel voordeel bij heeft. Dus per saldo is Nederland beter af met een hele lage rente. Ja. Dus, dus men moet op welk vlak niet lagen? Nou, men moet uh, problemen die we nu hebben... ook in de pensioenfondsen enig, in enig perspectief zien. Het is niet zo dat de pensioenen nu onbetaalbaar zijn geworden... omdat die rekenrente nu even wat lager is? Nou, nou ja, de, de pensioenfondsen moeten met een andere beleggingsrente uh, rekening houden... en de halve kunnen ze minder uitkeren. Maar dat komt door de lage, lange rente. Ja. Maar wij als maatschappij in geheel... inclusief de, pen, de mensen die pensioen genieten zijn juist uh, gebaat bij die lagen. Ze zijn er ook bij gebaat, ja. Want in welk opzicht dan? Want misschien. Nou, onze, eigenlijk... onze, onze financiering van onze overheid en onze overheidsschuld die nogal hoog is, ja. die wordt daardoor wel lager. Ja, Helene maar... Je ziet wat er nu gewoon gebeurt eigenlijk. Uh, hoe de kosten van de financiële crisis en de economische recessie, waar die neergelegd worden. Uh, dat is dus, het is niet alleen maar de mensen die schulden hebben gemaakt, die dat die dat uh, kostenplaatje betalen. Het zijn ook de mensen die destijds al, al hun geld in spaarrekeningen hebben belegd. Want die hebben, maken nu feitelijk of een negatief rendement, help je gewoon. Uh, spaarrekeningen en de mensen die uh, in pensioen hebben, uh, die pensioengerechtigd zijn tot pensioen, die krijgen een korting voor hun kiezen. En zo zie je dat de rekening wel een beetje tussen de partijen wordt mm -hmm. verdeeld. Dus een groot deel, zeg maar, hè, dat wordt financiële repressie genoemd, door financiële repressie, negatieve rente, oh. wordt een deel van de kosten van de financiële crisis op het bordje gelegd van degene die spaarden. Ja, en degene die niet spaarden, die betalen er niet aan mee? En nou, degenen die niet spaarden, degenen die schulden hebben, die genieten als ze geluk hebben van een uh, variabele rente zoals onze overheid heeft. Maar ik bijvoorbeeld ook op mijn Amerikaanse hypotheek. Ja. Die betalen erg lage rente en ja. die betalen feitelijk is de rente op mijn hypotheek in Amerika is negatief als je ook de inflatie in oogschouw neemt. Ja, Maar de ZZP'er die, die geen pensioen heeft en uh, ook geen spaargeld, die betaalt alleen maar in de vorm van minder opdrachten of uh, ja. en voor een tekenen, daar is het, het zeg situatie. maar Voor jonge generaties is het echt een probleem. Ja. We gaan het hebben over uw uh, boek, uh, De Ethiek in de Financiële Wereld, uh, George Muller. Um, u zegt, uh, een crisis in de financiële markten houdt pas op als het beest in de mens is bedwongen door een uh, sterkere beschermingslaag van ethiek en zelfbeheersing. Dat klinkt heel mooi. U zegt in de eerste plaats eigenlijk, uh, of ben je er nu mee eens? Ik ben daar wel mee eens, ja. ja, nee, ja ik ja, ja, ja, sta de kaf van mijn boek, dus ik moet uh, er wel mee eens zijn. Economie <laughs> is te veel formules uh, geweest. Tot nu toe, hè, er, wordt, er wordt vertrouwd op modules, op cijfers. Ja. Um, ik vind dat een systeem zoals het kapitalisme alleen maar functioneert... als mensen ook uh, deugden laten zien. Dus ethiek brengen in het economisch handelen. Dat moet in de eerste plaats in de wetenschap gebeuren. Maar als je de rest van het boek leest... merk je ook wel dat u vindt dat dat in de hele financiële wereld Klopt. terecht ja. moet ja. komen. Nou ja, kijk, nogmaals terug naar die formules. We, we gingen tot voor kort ervan uit dat mensen normaal waren. Dat zijn ze niet. Ze zijn abnormaal. De homo economicus. Zeker in crisis bestaat niet. De homo panicus. En dat betekent toch dat uiteindelijk mensen veel meer... een dierlijk gedrag vertonen dan we ze hebben toegedicht in onze, in onze wetenschap. Zeker in onze economische wetenschap. En dat betekent gewoon dat we daar veel meer rekening mee moeten gaan houden... in het beheer van de financiële markten omdat mensen uiteindelijk toch wel de bron zijn van de crisis... in alle opzichten, omdat ze in paniek raken... omdat ze in feite overoptimistisch zijn en te veel betalen voor hun huizen. Hebberig zijn. Omdat ze hebberig zijn, omdat ze in feite corrupt zijn... Hè? omdat ze hun belasting niet betalen. Dus ja, overal zie je in elke crisis toch uiteindelijk de mens als oorzaak. En dat betekent dat wil je die crisis aanpakken... dan zou je toch naar die bronoorzaak moeten gaan... En dat betekent toch dat je uiteindelijk niet alleen maar die mens als normaal kan beoordelen, maar aan het gedrag van, de, van die mens iets moet gaan doen. Kunt u een voorbeeld geven van hoe u dat zelf ook heeft meegemaakt? Want u 40 jaar in de financiële wereld meegedraaid. Dat, dat is zo'n teken van verval waarvan u zegt: ja, dat heb ik toen eigenlijk ook. Nou ja, het, kijk, ik heb net al het, het, het voorbeeld genoemd dat ik zelf, toen ik in Londen zat, uh, we financieren makenmakers als Mees uh, ja altijd op verbuurders vertrouwde. En die formules gingen vanuit dat de markt altijd open was en altijd liquide. Nou, de markt is vaak niet liquide. En de open, crisis... dat wil zeggen, uh, nou ja, dat iedereen je kan, handelen. kan toetreden, iedereen kan, kan handelen. En liquide, er is voldoende geld, er is voldoende Precies. vraag naar die producten die dan ja. verhandeld worden. Nou, in mijn boek schrijf ik ook dat de crisis van 87, ja die vond plaats in de weekend. Dus uh, de markten waren gewoon dicht. Uh, dat betekent gewoon dat een hele belangrijke voorwaarde van die formule, dat die in feite gewoon niet veel deed. Namelijk dat er geen geld was. Er, was? er was niemand waar je mee kon handelen. Nee. En toen de markt openging was die 30% lager. Nou ja, dat is een voorbeeld waar uiteindelijk laten we zeggen, het, het denken toch wat heeft gefaald. Kijk je naar de, uh, onderwerpen van moraliteit... ja dan zit je wel in de, de crisis zoals iets van 2008... Uh, waar toch producten verkocht werden aan mensen... die niet wisten wat die producten inhielden. De, de verkopers wisten het ook niet. Mensen in feite gewoon hypotheken kregen die niet konden betalen geen werk hadden en niet konden lezen en schrijven. Neem het de, de crisis in, in Griekenland... waar uiteindelijk zeg het, toch een, een volk een, een wat, wat ruime belastingmoraal hebben. Je ziet dus overal zie je toch wel de mens weer... als een soort van bronoorzaak uh, van ja. een crisis. Maar u zegt zelf ook, zei u even in de, in de korte introductie... ja, ik ben eigenlijk pas geleidelijk ook tot dat inzicht gekomen. Ik, ik, ik stond ook daar op die beurs uh, dat allemaal te faciliteren. Klopt. Wanneer is voor u het punt gekomen dat u wel dacht: hé, hey, eh, ik moet er eigenlijk eens een keer hier iets van gaan zeggen of ik moet proberen ander, ander gedrag te vertonen dan, dan nou, de meerderheid ja. op die financiële markt? Nou ja, um, kijk, mijn inzicht komt met de jaren, hè. dat is uh, dat voordeel van, van als je ouder wordt. Um, het is wel zo dat ik al begin 2000, ook met de, de, de IT-crisis, wel het gevoel had van ja, hier zit iets in het gedrag van mensen toch niet goed. Uh, maar ja, 2008 was voor mij wel een echte eye-opener. Ik bedoel, wat je toen zag gebeuren, dat was, wel, zeggen, dat was voor mij wel de motivatie... om te zeggen, ja, ik moet hier ook vanuit mijn, vanuit mijn vakgebied toch wel, wel wat mee doen. Ja. Want het, het begint hier en daar natuurlijk toch wel heel ernstige vormen aan te nemen. En ook de, de, de, de, het, het, het uiteindelijk wat er met de crisis gebeurd is... Hè, dat we zo dicht bij die afgrond gestaan hebben... Mm. Ja, daar, daar mogen we met z'n allen wel even van Daar moet je wel even, ja. van schrikken dat er wat moet Klopt. veranderen. Ja. Maar wat me opvalt in het boek is dat u eigenlijk niet zo heel veel uh, anekdotes beschrijft van waar u direct zelf op stond. U noemt bijvoorbeeld, ja. ook, u was beursdirecteur toen World Online uh, naar de beurs ging. Ik, uh, ik, sta op de foto, ik sta op de foto met Bernie Madoff. Dat is, ja. is dat niet goed genoeg? Dat is de grootste financiële crimineel aller tijden. Dus, uh, ja, maar dan had als... u toen kennelijk niet door. Nee. Nee. nee, ik heb met hem gespeeld en uh, hij blijkt, hij blijkt uh, met golven ook wel, vals uh, valse spelen. Oh ja, dan weet volgens je wel. Volgens al, de Wall Street Journal, maar dat heb ik ook niet eens gezien. Als je met golven vals speelt? Uh, precies. <lacht> nee, dus ik heb, ik heb wel uh, uh, uh, een uh, aantal mensen meegemaakt die zijn mijn pad gekruist. Uh, die later een, zeggen, een andere rol hebben gespeeld in de financiële werk. En Nina Brink is ook zo'n persoon? Ja. ja, absoluut. Ja. Maar toen voelde u al wel iets, hè? Want wat je achteraf daarover leest, is dat er al heel veel discussie was over het zogeheten prospectus van World Online. Internetbedrijf dat Nina Brink naar de beurs bracht. En toen stond er ergens in de Engelse vertaling, of in de Engelse versie van het prospectus. stond wel iets waar vragen over rezen. Uh, uiteindelijk moest u midden in de nacht uh, de go of no go geven. Toch? U heeft, uh, u heeft het dossier goed gelezen. En waarom heeft u toen toch niet gezegd: Ik vind dat dit niet deugt? Ik geef geen go. Um... Dat wordt bepaald door het feit dat op dat moment uh, de beurs een aantal regels kende. En als uh, iemand uh, formeel aan die regels voldoet, dan, uh, dan wordt het voor een beursdirectie heel moeilijk om op dat moment de zaak te stoppen. Omdat je dan toch in de juridische procedures terecht kan komen en die schadeclaims kunnen heel hoog groot zijn. Wat je hier zag bij World Online dat is heel interessant. Is dat het volgens de regels formeel mocht, maar het was wel tegen de geest van de regel. Dus hier zie je al dat de principes. En de regelgeving, een beetje elkaar een beetje uh, uh, uh, ja, in de waar zaten. In de zin dat, uh, dat we volgens de regels uiteindelijk de beurs de gaan niet konden stoppen. Nee. Maar het gevoel was wel al dat op dat moment dat er wordt wel heel erg creatief met die regels omgegaan. En wat voor gevoel kijkt u daarop terug? Vroeging? Nou, geen vroeging. Kijk, het is ja het klinkt gek. Het is ook een beetje de uh, course of history. Het, het was in eerste instantie natuurlijk een hele scherpe transactie. Uh, de, toen World Online omviel, uh, viel eigenlijk de hele IT-bubbel IT barsten. Mm -hmm. Ik heb zelf altijd wel wat, wat zorgen gehad bij een, bij een World Online uh, listing. Maar ik had het ook bij Google. Ik had het ook bij Facebook. Dat is je hetzelfde bij Facebook. En nou zie je bijvoorbeeld dat Google een fantastisch succes geworden is. Uh, en, en Facebook gaat eigenlijk een beetje dezelfde kant op als World Online. Dus mm. je zit hier natuurlijk wel een beetje aan de grens van, van hoe, wat een kapitaalmarkt eigenlijk kan absorberen. Maar hier zie je dus ook dat u als individu op dat moment niet zoveel kon veranderen. En dat, dat zullen denk ik heel veel individuen die ja. actief zijn in de financiële wereld zeggen. Ja, ja, zo loopt het nou eenmaal. Moet ik dan als eenling gaan roepen uh, geen derivaten meer hier in de woningcorporatie? Nee, maar wat we wel gedaan hebben, ik denk dat het belangrijk is. Althans, wij, dat was toen Euronext uh, of Amsterdam Exchanges. We hebben heel snel daarna onze regelgeving aangepast. Dus we hebben de, de regels zoveel verbeterd dat het ons niet nog een keer kon overkomen. Dus, dus wat het is je wel van geleerd. In Nederland is echt wel wat van geleerd. Alleen mee? Ja, ja. Mees? Uh, ja nou, het ging mij er vooral over de vraag of u uh, spijtelt van die beslissing. en achteraf toch niet het idee heeft. Uh, van had ik het toen maar wel tegengehouden. In Nederland heeft volgens mij de. Uh, beursgang van bijvoorbeeld online destijds wel een hele heftige. We verkeerden ook in een bubbel, maar uh, wel in een, een aandelenmarkt-speculatieve uh, bubbel. Uh, maar maar het heeft, daardoor is het vertrouwen wel heel snel gedaald. En heeft dat voor de Nederlandse economie begin, jaren, uh, begin 2000 wel grote effecten gehad? Ja, maar de vraag is: maar goed, die kan ik me dan zelf stellen, uh, maar die is toen wel gesteld. Is, uh, was er voor de beurs althans ruimte om uh, deze, uh, de, die IPO te stoppen? De Voor nou, mm -hmm. Die beursgang te stoppen, die was er niet. Je ziet nu ook in de juridische procedures dat, dat de beurs ook niets verweten wordt. Het is in feite de procedure uh, uh, tegen Goldman Sachs ja. en andere banken. Mm -hmm. Maar goed, u voelde toch de morele verplichting... om dat vervolgens wel in de regelgeving van de beurs de te verankeren. Ja, dus, dus het... en, en, en hoe denkt u nou dat dat voor de hele financiële sector verankerd kan worden? Want je kunt zeggen, er moet ethiek terug. Banken moeten zich inspannen voor de klant. Nou, dat natuurlijk, dat zal iedereen zeggen. Inderdaad, zeggen de banken zelf ook. Of ze het menen, weet je niet. Maar hoe zorg je nou voor dat dat wordt verankerd? Want daar, daar gaat het eigenlijk om, hè? Ja, nou ja, in mijn boek zeg ik dat je niet alleen maar kan doorgaan met regels. Hè? Want regels maakt mensen blind. Op een gegeven moment word je zelf een morele robot. Je gaat alleen maar volgens de regels leven... En niet volgens de principes. Dus je moet toch terug ergens naar het systeem van principes, van moraliteit. Uh, je moet regels niet afschaffen, maar je moet dat wel veel meer in elkaar in balans brengen. En dat, het is uit het lood gegaan omdat we elke keer als een crisis komt, we er een regel bij bedenken. Ja, maar de, daarmee is nog niet meteen het antwoord uh, op hoe je dat denkt te doen. Nee, dat maar is dan, natuurlijk ook heel moeilijk. Maar... Maar nou, er staat wel wat in mijn boek overigens. Kijk, ik denk dat uh, je moet veel meer naar waarden en principes gaan. En dan moet je zorgen dat elke regel die er is, die moet gelinkt zijn aan de waarden... En zo is er, die... mogen, er mogen geen regels zijn die loshangen. Nee. Meer informatie over deze uitzending: check trotsinbedrijf.nl. De werkgeversorganisatie van de technologische industrie, FME, organiseert woensdag een verkiezingsdebat. waarin ze pleit voor een steviger industriebeleid. Wij lopen alvast vooruit op dat debat met Ineke Desentje Hamming, oud-Kamerlid voor de VVD. en momenteel voorzitter van die FME. Ook hartelijk welkom bij ons. Dank je. Um, wat is dat, een stevig industriebeleid? Nou, een stevig industriebeleid, dat betekent dat je uh, het in de Kamer... en in de politiek niet te veel moet hebben over de koopkrachtplaatjes... maar over hoe het in Nederland verdiend gaat worden. Het gaat dus over die verdienkracht. Ja. En goed industriebeleid, dat heeft te maken met uh, goed exportbeleid onder andere. Hmm. En uh, van die export moeten wij groeien, daar moeten we het van hebben. Maar goed, en... wat er is dat want je kan zeggen... we moeten bijvoorbeeld, weet ik veel, groene energie exporteren... dan gooien we het helemaal over een andere boeg. Of moeten we versterken wat we nu doen? Moeten we de belasting omlaag? Ik denk dat laatste, hè? Nou, belasting omlaag ja. is natuurlijk goed, in ieder ja. geval niet omhoog. Want nee. uh, ik zie in een aantal programma's lastenverswaringen waar ik erg van schrik. Want dan prijzen we ons wel heel erg uit de markt. Maar waar het om gaat, is dat als, wij goede, uh, als, als we onze export willen laten groeien... en uh, dat kan, he, mm. door goed uh, gepositioneerd te zijn op uh, de opkomende markten... dat betekent dat wij de beste producten moeten hebben... of de beste arbeidsprocessen... Uh, je moet dus continu innoveren. Ik ja. zeg altijd, we moeten ons uit de recessie innoveren. Dat betekent, voor die innovatie moeten de regelingen goed zijn. En moeten ook die knappe koppen er zijn. En daar hebben we er veel te weinig van. Maar dan zegt u, het moet een stevig industriebeleid zijn. Dat suggereert een beetje dat we dat nu niet hebben. Nee, dat kan veel beter. In de eerste plaats uh, vind ik... Uh, uh, we moeten uh, ons land veel beter positioneren. Dat betekent, we moeten een echte serieuze minister van buitenlandse zaken hebben... Uh, die fulltime uh, ons land in het buitenland uh, vermarkt. Hè? Want het gaat uh, wel over innoveren, dat is wel doorgedrongen... maar dan moet het ook nog vermarkt worden. En we hebben nu een staatssecretaris gehad... die werd uh, vooral in beslag genomen door EHEC-bacteriën uh, en hedwigepolders. En ik stel dus voor dat daar iemand komt die continu bezig is met handelsmissies om ons land op de kaart te zetten. Maar ook, Kijk dat, naar ook dat innovatiebeleid in is al over, o, o, omstreden... En, en u noemt het buitenlandpolitiek. Daar staat toch juist in dat alleen de handelsbelangen van Nederland... voornamelijk uh, althans leidend moeten zijn bij dat, uh, bij dat beleid? Dat doet Roosentaal toch? Nou, uh, die heeft het over economische diplomatie. Dat is heel erg mooi. Hm? Maar ik pleit echt voor een minister voor buitenlandse handel... die dat echt fulltime doet... Uh, daarnaast vind ik ook dat uh, uh, exportkredieten... dat daar veel beter mee omgegaan moet worden. Je ziet dat in andere landen... Uh, dat uh, hun bedrijfsleven veel beter gefaciliteerd wordt. Uh, vanuit China bijvoorbeeld. Worden dus dat de, de overheid garanties gegeven. verstrekt voor bedrijven die uh, zaken doen ja, Dat is, Dat kost overigens geen geld. Dat levert de, de overheid bijna nog geld op. Net zo min als garanties aan Griekenland geld kosten. Nee, nee, nee. Dat is een dat heel is wat ander garanties verhaal. Heeft u nee, over? nee, nee. Daar heb ik het niet over. Nee, nee, nee. nee. Kijk, het is zo dat uh, andere landen die geven bijvoorbeeld steun op rente die op die uh, kredieten van toepassing zijn. En uh, Duitsland doet dat, Frankrijk doet dat, China doet het, maar Nederland niet. Dus dat zou echt iets zijn om hm. over na te denken. Nou, en daarnaast uh, wil ik toch ook het onderwerp uh, ontwikkelingssamenwerking... ontwikkelingshulp hier eens bij betrekken. Want ik snap nog steeds niet waarom uh, wij in Nederland... een zak geld naar een ontwikkelingsland sturen... en daarbij niet ons bedrijfsleven positioneren. Andere landen doen dat wel. En ik vind dat we gewoon uh, geen zakken geld naar landen moeten sturen. Ik zou het geweldig vinden als in Ethiopië Nederlandse bussen hm. zouden rijden... Ja. en we in Bangladesh geen geld sturen. Ja, dat soort landen de rijden de altijd vaak doen. alleen maar... aftans, de tweede hand als Nederlandse bussen, maar dat bedoelt u natuurlijk niet. Nee, ik vind dat uh, dat geld, uh, dat is een win-win situatie. En ja. ik denk, wie in de politiek kan daar nou iets op tegen zijn Er zijn een paar concrete punten. Is dit dat het ontbreken van deze punten? Nou, een, een reden dat heel veel ondernemers geen vertrouwen hebben in de politiek. U heeft een uh, onderzoek gedaan. Zes op de tien heeft, uh, heeft geen of weinig vertrouwen in de politiek. Ja, ik heb dat ook gelezen. Het lijken twee werelden te zijn. Nou, mij natuurlijk ook om te helpen dat te overbruggen. Maar um, ja, wat um, uh, herkenbaar moet zijn in de politiek... is dat inderdaad de politiek gaat over... nou ja, ik heb het even over de ondernemers... dat die hmm. zeggen, ja, inderdaad, dat gaat over mij. He, ik heb het woord industrie nog niet horen vallen in alle debatten. Dat vind ik een gemis, want de technologische industrie... is eigenlijk de sleutel tot die groei, tot die welvaart. En daar hebben we het over. Want kijk, we hebben het erover hoe de taart verdeeld moet worden worden in Nederland, maar laten we hem eerst groter maken, zodat iedereen een puntje kan meepakken. Ja, overigens, onderzoek was van de Kamer van Koophandel alleen mees. Is dit, uh, is dit een, een zinvol pleidooi? Het is een zinvol pleidooi, maar het verbaast me dan weer een beetje om het dat ik toch uit VVD-hoek heb, uh, komt. VVD heeft niets met, uh, met, met, met, met uh, global warming. Ik geloof dat uh, het zelfs uh, door VVD-kamerleden ter discussie wordt gesteld. Ik denk dat het heel erg goed is dat juist in vergroening dat daar nieuwe technologieën uh, dat daar de kracht van Nederland zou moeten liggen. Maar dus niet die, um, uh, niet die exportgaranties en niet dat innovatie Nee, dat, daar ben ik niet op tegen. Uh, ik, ik denk dat de lastenverzwaringen juist, uh, waarom hebben we het bedrijf, waarom horen we eigenlijk weinig over het bedrijfsleven? Omdat het bedrijfsleven in Nederland gewoon jarenlang de dans ontsprongen is waar het gaat om uh, lastenverzwaring. Nederlandse vennootschapsbelasting is uh, behoorlijk laag, zonder dat het uh, aantoonbaar effect op economische groei heeft gehad. Economische groei is echt uh, minimaal in Nederland op dit moment, ondanks de lage VPB. Um, ik zou zeggen, we moeten veel meer, en in die zin zie ik veel meer in het GroenLinks-programma, die toch eigenlijk meer kijkt naar Duitsland. En Duitsland heeft een hele goede economische structuur, mede dankzij een uh, innova innovatiebeleid, industriebeleid, daar ben ik op alle manieren voorstander van, maar je moet het wel gaan zoeken, niet, uh, je moet het wel gaan zoeken in uh, schone milieu en dergelijke maatregelen. Nou, maar daar oh. is de, de, de technologische industrie dus volop mee bezig, en ik zit hier voor de ondernemers. Uh, ik, ik zeg altijd, groen is spoen, daar valt ontzettend veel te verdienen, juist met innovatie en die clean technology, uh, daar wordt ontzettend op ingezet. Wat ik daarbij belangrijk vind, is dat wel de Daarbij launching customer is. Uh, want we hebben niet zoveel showcases. We zijn een klein land, dus dat is ontzettend belangrijk. Maar hier, hier ligt een megakans voor het bedrijfsleven en de groei van uh, Nederland. Even nog over de lastenverzwaringen. Want dat vind ik toch wel goed, even een toch? belangrijk punt. Lastenverzwaringen. Als, uh, ik, word dat, ik vind dat hier heel erg makkelijk wordt gesproken over. Nou, De vennootschapsbelasting kan wel omhoog. Uh, ik vind dat eigenlijk uh, niet kunnen. Er uh, oh, werd gezegd, uh, ja, hij is relatief laag. Dus. Ja, ja, en laten we dat vooral zo houden. Daarmee zijn we concurrerend. <lacht> ja. En er komen genoeg lasten op het bedrijfsleven af. Neem de stijging van de pensioenpremies, zorgpremies. Hm. Uh, wij prijzen ons straks helemaal uit de markt. En als we willen groeien, oh. dan moeten we ook die arbeidskosten ja. moeten verhogen. Misschien we ook is volgende Vorige houden. week hadden we het hier ook over. En... En, uh, toen werd er opgemerkt, uh, vergeet de binnenlandse vraag niet, want onze netto-uitvoer is net zo groot als de binnenlandse vraag, en die ligt ook een beetje op zijn gat. Ja, dat uh, maar dat is misschien voor u niet zo'n interessante markt. Voor ja, nou natuurlijk is dat een interessante markt, maar uh, ja, als ik kijk naar mijn achterban, 80 miljard uh, omzet totaal, 2600 bedrijven, waarvan 70% exporteert, hmm. daar richten wij ons natuurlijk vooral op. op die buitenlandse markt. En, en, en als zegt een markt. vno CW zegt, uh, uh, wij voeren campagne voor Europa, we moeten in de euro blijven, ook in de EU blijven, uh, dat is dus een soort campagne tegen SP en PVV. Uh, is dat een, is dat een verstandige koers? Ja, dat lijkt me wel. Ik vind het aandoenlijk dat er uh, inderdaad mensen zijn... die op dit moment zeggen, wij zijn voor of tegen Europa. Je bent ook niet voor of tegen Nederland. Wij zijn Nederland, wij zijn Europa. Dat kan natuurlijk wel. Je kunt wel tegen, tegen Nederland als we daar zijn... maar dan ben je waarschijnlijk voor Europa. Nou, dan moet je, moet je verhuizen waarschijnlijk. Maar <laughs> wij zijn wat we zijn. En, uh, uh, de meeste export gaat overigens uh, naar Europa. Mm. Uh, meer dan uh, Brazilië, India, China bij elkaar. Dus uh, ik vind het aandoenlijk als mensen zeggen... dat we uit Europa moeten stappen. Of dat die die dat weten belangrijk niet waar ze ook zijn. Ik het nodig u nog even bij te blijven, mevrouw Desentje Hamming... voorzitter van de werkgeversorganisatie FME. Maar laten we het ook vooral nog even hebben over China. Met Helene Mees, hier die hier ook de gast is, en George Muller uh, uit de, de financiële wereld. Want uh, niet de Amerikaanse rommelhypotheken... en de door u beschreven uh, uh, gebrekkige ethiek in de financiële wereld, meneer Muller... maar de spaardrift van de Chinezen wordt door Mees aangewezen... als oorzaak van die mondiale financiële crisis. U bent op dat onderzoek, uh, eigenlijk een samenstel van een aantal onderzoeken... gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... Um, dus de stelling is eigenlijk dat, dat uh, want dat zie je op een gegeven moment... dat beschrijft u ook, lopen de, de rente die de FED, de Amerikaanse centrale bank stelt... en de, de rentes voor hypotheken, die lopen helemaal uiteen. Dus dat lijkt helemaal geen invloed meer op elkaar te hebben. En dat komt doordat er zoveel geld van de Chinezen beschikbaar was? Ja, de Chinese uh, economie is heel belangrijk. Uh, ook de olie exporterende landen zijn een belangrijke factor geweest. Maar die maakten zoveel winst en konden zoveel sparen omdat de olieprijs zo hard opliep vanwege de integratie van China in de wereldeconomie. En je ziet eigenlijk dat vanaf 2004... dat de Federal Reserve begint dan in juli begint de rente te verhogen. De korte termijnrente, dat is het enige waar zij zeggenschap over heeft. En normaal, eigenlijk, dat zei Greenspan ook, verwachten dat de lange termijnrente... 2% punt hoger is dan de korte termijnrente. Die, volg, die volgt de korte, de korte rente. En je ziet, en vervolgens tot de schrik van Alan Greenspan... Uh, daalt de rente de lange termijn rente die bepalend is voor de vraag naar huizen die daalt terwijl hij de rente aan het verhogen is en ja. ondanks de drastische verhoging van de korte termijn rente van 1% naar 5 25 procent, blijft die lange termijnrente eigenlijk laag. Die bepaalt de vraag hm. naar huizen. En ze en dat bleven heeft die rente maar verhogen, althans die centrale bankrente. Maar er gebeurde niks. Ja, er he? gebeurde helemaal Mensen niks. Mensen gingen hun hypotheek oversluiten, want het was lekker goedkoop. Ja, dat hadden ze al eerder gedaan, toen de korte termijnrente heel, heel, heel, heel, hoog, uh, heel laag was. Hm. Maar vervolgens hebben ze de woningmarkt is met name aangestuurd... door de lage lange termijnrente... Um, de rommelhypotheken hebben niet geholpen. Uh, op geen enkele manier wil ik zeggen dat dat een goede zaak is... en dat dat uh, voor herhaling vatbaar is. Maar de aandeel van de rommelhypotheek in de totale huizenmarkt... in de Verenigde Staten is dermate klein. Is beneden de 5% in de periode van 2000 tot 2006. Maar dat dat ook al de is dat zo... Hè? Ook zijn die... kan dat kan de huizenbubbel niet veroorzaakt hebben. Maar dat kan natuurlijk nog steeds wel de financiële crisis veroorzaakt hebben. Nou ja, kijk, één ding is... Uh... Of deze stelling juist is, ik zou daar zomaar nog iets meer over willen zeggen. Maar dan heb je, laten we zeggen, goedkoop geld. Ja, dat is gewoon een feit. Uh, hm. Dat wil niet zeggen dat dat een crisis veroorzaakt. Het veroorzaakt een crisis op het moment dat uh, uh, bankaire instellingen... of uh, uh, brokers kredieten verstrekken aan mensen die het niet meer terug kunnen betalen. Uh, die veel te dure huizen kopen... Um, uh, die over hun inkomsten liegen. Uh, enzo, enzo, enzovoort. Ja. Dus er zit in feite gewoon een hele grote gedragscomponent. En die heeft veroorzaakt dat banken kredieten kregen die ze niet meer kunnen terugbetalen. Dat de Duitse Landesbanken uiteindelijk producten kregen die allemaal. Uiteindelijk uh, omwielen en zo, en zo, enzovoort. Dus het is niet de lang, de korte rente, het is in feite het gedrag wat daarop gevolgd is. Nee, want zeg maar, alle, alle, alle vormen van hypotheken die niet goed zijn die u beschrijft. Dat gaat over die rommelhypotheken. Mensen die kunnen liegen over hun uh, cijfers of hun inkomen. Uh, he, die zitten inbegrepen in dat hele beperkte percentage. Kijk, dat 5% rommelhypotheek van de totale hypotheekmarkt... Uh, misschien voldoende is om banken omver te helpen... die, uh, uh, he, uh, die maar die kapitalisatie van 2, 3% uh, hmm. eigen vermogen hebben. Dat, wel. Uh, dat zou kunnen. Maar je ziet dat juist in de Verenigde Staten... en eigenlijk de volledige zin is dat het gaat ook over de, uh, de, de recessie... de grote recessie die daarop volgt. In de Verenigde Staten zie je dat die bankencrisis... heel snel Hè, met behulp van heel veel miljarden weliswaar uh, uh, belastinggeld uh, uh, werd gestopt. En dat toch die de Amerikaanse economie nu vier, vijf jaar na dato eigenlijk nog niet echt vooruit wil. Gisteren heeft uh, Ben Bernanke, die nu uh, centrale bankpresident is... Uh, nog aangekondigd dat hij eigenlijk nog uh, reden ziet... om een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling... nog meer monetair ja. beleid, soepel beleid om die economie weer te doen. tot nu toe heeft dat aan... allemaal niks uh, geholpen. Maar niks. wat betekent dit eigenlijk voor ons? Want dat Chinese spaargeld is dus kennelijk beschikbaar... voor uh -huh. de rest van de wereld. Uh, dat komt ook naar Nederland? Ja, nou, Nederland heeft natuurlijk ook veel last gehad van een uh, dalende rente. Daardoor zijn, de, zeg maar, sinds 1990 heeft Nederland al een dalende rente gezien. Um, en uh, daardoor zijn de huizenprijzen sinds 1990... Uh, volgens mij met 150 of 250 procent gestegen. Daar krijgt Nederland nu voor een deel de weerslag van. Het zal niet weer, de huizenprijzen zullen niet uh, teruggaan naar het niveau van 1990. Belangrijker voorbeeld is misschien nog wel Spanje. Spanje hm. zag eind jaren 90 hadden ze een rente van 13 procent... Uh, is ook omlaag gaan, maar, door de Chinese beschikbaarheid vier, vijf, van Spanje. Nou ja, daar heeft ook de totstand kwam van de eurozone. Daar zit hmm. ook geld van Nederlandse banken en Duitse banken bij. Maar je ziet dat wereldwijd de rente heel laag werd. Ja. En in Spanje heeft dat een enorme huizenbubbel veroorzaakt. In Spanje zijn ze er nooit slechte leningen verstrekt. In maar Spanje... maar mag, ik, mag, mag ik daar toch iets over zeggen? Kijk, als je zegt dat lage rente, omdat er heel veel Chinees geld is, de oorzaak is. Daar heeft Duitsland en Spanje evenveel van geprofiteerd. In Duitsland is het gedrag laat zeggen, heel, heel uh, modaal geweest en beheerst. In Spanje is men dronken geworden van de lage rente... en heeft men een bubbel veroorzaakt. Dan is de vraag, dus er zijn is, twee dingen. Je kunt, vraag kunt vraag aan de is... ene kant veel geld hebben waardoor Precies. geld goedkoop is... maar dat wil nog niet zeggen dat er een crisis uit moet voeren. Klopt. Dus het, de oorzaak is niet het lage, lage uh, zoveel rente... want dan zie je wel dat in Duitsland men daar goed mee omgaat. Nee. Het probleem is dat men daarna onverantwoord handelt. We <lacht> halen er nog iemand bij en dat is Hans de Geus. Hier is zijn column. Eindelijk. Het is zover. We mogen 130. Hoera, gas op de plank. Pedal to the middle. Lekker snel thuis. Wat ook sneller gaat is de benzinemeter. Bij 130 is het verbruik 30% hoger dan bij 90. Misschien kunt u het leiden, maar kunnen we dat met z'n allen wel? Dat betekent meer import van dure olie. En dat is geld definitief de grens over. Foetsie naar de sheiks. En het gaat niet om misselijke bedragen. In 2011 importeerden we volgens CBS voor 73 miljard euro aan olie. Maar, maar, met de export van ons aardgas verdienen we dat toch wel terug? Niet dus. De prijs van gas heeft die van olie lang niet bij kunnen houden. Ons land kent daardoor sinds een aantal jaren zelfs een handelstekort in energie. Ondanks dus ons gas importeerden we in 2011 voor 11 miljard meer aan fossiele energie dan we exporteerden. Een tekort dat elk jaar flink oploopt. Toch zonde, 11 miljard. Ter vergelijking, het hoogste bedrag dat een partij voorstelt om te bezuinigen op zorg... blijft daar met 9 miljard ruim onder. Het zou dus mooi zijn als we wat aan onze olieverslaving zouden doen. Om die 11 miljard, maar ook om de kwetsbaarheid. Vrijwel elke naoorlogse recessie werd ingezet door een spike in de olieprijs. Het IMF verwacht dat door de uitputting van makkelijk winbare... conventionele olie de prijs nog wel kan verdubbelen. In het bedrijfsleven ziet men dit al lang in... Bij Axo bijvoorbeeld zetten ze alles op alles om steeds meer verf te maken... waar geen olie in hoeft. Omdat het schoner is, maar ook uit behoudt. Duurdere grondstoffen bedreigen de continuïteit. Dat geldt helaas ook voor de BV Nederland... met zijn nadruk op de Mainportfunctie, met Maasvlaktes en Schiphol... en nu dus ook met 130 op de snelweg. Juist de partij die zegt de rekening niet naar onze kinderen door te willen schuiven... de VVD, wil ze wel achterlaten met een doodlopend op fossiele energie gebaseerd verdienmodel. Lees voor de slogan nu aanpakken, dus maar gewoon nu lollies uitdelen... en snel oplikken, want de tijdwinst van die 130 gaat snel weer verloren in files... die, volgens het Centraal Planbureau, juist bij de VVD... Het snelst zullen groeien. Hans de Geus. Nou, ik hoef uh, geen reactie te vragen aan uh, VVD-ster mevrouw Decentier. Want zometeen komt de minister zelf hier in de Autoshow. Oh, dat uh, is mooi, maar volgens mij gingen die files groeien. omdat er meer banen waren en ja. mensen meer naar hun werk moesten. Nou, la, la, als dat de oorzaak is, laten we het hopen. Uh, ik heb u gevraagd nog even te blijven zitten. Dat was om alleen maar meer luisteraars voor Hans de Geus te creëren. Dat begrijpt u. Hartelijk dank voor uw komst. Ook dank aan George Muller. Uw boek uh, ligt in de handel. Heet. Uh, eens even kijken, zegt u zelf al eens even. Waardeloos. Ja, van <laughs> Benyard Publishers en ook dank aan econoom Helene Mees. Dank u wel. Tot volgende week. Samen thuis. Samen trots.